8 uur. Manik Zampers met het NOS-journaal. Bij zeker vijf bedrijven in de Randstad zijn afgelopen week brieven met explosieven gevonden. Die zijn niet ontploft, maar zouden volgens de politie zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. De politie gaat uit van één afzender en denkt dat het gaat om afpersing. De brieven werden bezorgd in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, bij onder meer tankstations en een hotel. Op de brieven staat dat ze afkomstig zijn van een incasso-bureau in Rotterdam, maar dat heeft er niets mee te maken, zegt de politie. Bij dat bureau werd vandaag ook een verdachte brief gevonden. Die wordt nog onderzocht. Het Openbaar Ministerie en zorgverzekeraars slaan alarm over frauderende zorgbureaus. Meld Nieuwsuur. Er is niet genoeg capaciteit om de vele fraudeurs aan te pakken, zegt het OM. Volgens verzekeraars wordt er jaarlijks voor honderden miljoenen euro's gesjoemeld. Bureau's declareren bijvoorbeeld thuiszorg die nooit wordt geleverd... of rommelen met het persoonsgebonden budget van patiënten. Vrijwel geen enkel pensioenfonds zal dit jaar korten op de pensioenuitkering. Dat komt doordat de regels rond de dekkingsgraad aangepast zijn aan de lage rentestand. Alleen de stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen voert een korting door van 1,8 procent. Een doodzieke baby in de Amerikaanse staat Texas mag van de rechter sterven. Het te vroeg geboren meisje van 11 maanden heeft een zeldzame hartaandoening en grote problemen met haar long- en bloeddruk. Artsen willen haar van de medische apparatuur halen omdat ze veel pijn leidt. Haar moeder wil dat zelf beslissen. Ze zegt dat ze kan aanvoelen wat haar baby wel en niet fijn vindt. Ze gaat waarschijnlijk in beroep. oud Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst heeft een nieuwe club. Hij gaat aan de slag in China bij Guangzhou RNF, dat een samenwerkingsverband heeft met Ajax. De club staat twaalfde in de Chinese competitie. Het weer. Het blijft bewolkt met op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Tien graden wordt het dan. Zaterdag nog een enkele bui. Zondag blijft het droog. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Alternative FM. Ja, nou was ik afgelopen oudejaarsdag. Bij een groot evenement. Uh, op het uh, eiland Ameland. Kerstboomwerpen. Maar daar werd een muziek bij gedraaid. Waarvan ik denk. Nou, is dat het? En toen dacht ik. Ik ga toch beginnen met iets heel heftigs. Rock and roll forever. is of we dus nu nog uh, luisteraars uh, over hebben gehouden in het uh, begin van 2020. <laughs> maar goed, uh, wat de aanleiding was ik, uh, was dus <laughs> op Oudjaarsdag uh, zat op een uh, brink ergens in Ballen, het is het kleinste plaatsje van Ameland en daar werd uh, een traditie getrouw op Oudjaarsdag kerstbomen geworpen door de mensen. En zodoende was er ook een, uh, ja, een oliebollenkraam met, uh, met daarbij uh, behorende muziek en die muziek, daar ging het om. Daar kon ik op een gegeven moment, daar werd ik een beetje allergisch van. Want dat was zoiets van, nou, de Amsterdamse straatslangers, als je dat dan wat zegt. En dat is daar niet helemaal mijn smaak. Dus ik had al zoiets van, als ik terugkom, en ik ben vandaag teruggekomen van dat eiland, begin ik ook meteen flink uit te pakken. Het is een beetje ook sentiment. Glorification of Idiocy van Ethereal. En Ethereal is een van de, de, de deelnemers geweest van de Rob Agda Award. In 2009-2010. En dat was het eerste jaar dat Marcus en ik daar getuige van zijn geweest. Van die editie. En daar speelde deze band ook in mee. En die band die het tot winnaars van de grote prijs van Nederland in 2010. Dus kun je nagaan dat ze dus ook daar het voor elkaar hebben gekregen. Voor een metalband. Hè? Dus ik zeg het maar eventjes. En er wordt ook stevig gegrunt door onder andere Daniel van Brugge... de, de frontman van Ethereal. Ik weet niet wat, het, wat er nu gaat gebeuren met die, met die band. Dat weet ik absoluut niet. Maar goed, de tweede compilatie gaat vandaag plaatsvinden... van de voorrondes van de Rob dat wordt De tweede voorronde. Het woord is aan P.P. Fischer... Oh ja, goedenavond allemaal. Ook daar de technische crew en DJ en allemaal wat zijn jullie aardig te zwaaien. Geloof me, het is niet leuk voor een band die moet beginnen bij de tweede voorronde van de jaargang 2019-2020 van de Rob Akta Awards. Als er zo'n gat voor hun neus is waar een grote leegte is. Dus kom allemaal alsjeblieft. Een beetje naar voren. Kom allemaal hierheen. En ik beloof u, want deze band is zeer de moeite waard. Ik heb ze een tijdje terug... In Alkmaar in de podium Victoria bij uh, tijdens ik wat sneeuw gezien en gehoord en zeker weten. Ik beloof u een hele fijne band. Wat las ik in de bio? Groots, expressief, eh. Uh, ik, ik, ja, doet hij. Oh nee, nou is ik het beter. Dromig en apart. Dank u voor dat blauwe licht, maar het gaat alweer beter. Een firma frontet. <laughs> u houdt van een geintje, maar vergeet niet, ik heb de microfoon, meneer de lichttechnicus. Oké. Okay. Uh, juist. <laughs> Zo kan het even duren, hebt u even. <laughs> een female front, een alternatieve rockband uit de Alkmaar, waar de keytar de gitaar vervangt met synthesizers. Ze zetten een breed geluid neer voor een driekoppige band. Deze band heeft de afgelopen jaren al een aantal prijzen gewonnen, namelijk vorig jaar Pop Mania en dit jaar de Mixed Stream Contest. Dus wees gewaarschuwd en geef een applaus voor Three Point Landing! te spelen, maar dat hebben ze ook op eigen verzoek, hebben ze dat uh, gedaan, want uh, wat is de reden Dora? Nou, we hebben onze eigen soort van tover, uh, toverdoos, een, uh, een box met uh, DI's en, uh, en audio interfaces en dat, ja, om dat allemaal uit te leggen bij een switchover van maar 10 minuten was een beetje riskant, dus we dachten als de andere bandjes het goed vinden gaan we liever als eerste en dat mocht. Ja, uh, voor de mensen die je thuis, ik heb het band nog niet genoemd, maar het is Three Points Lending. Waar komen jullie vandaan? Ook maar. Uh, ja. Hoe is het uh, uh, muzikaal gezien in Alkmaar? Is er een muziek ja, ja, het is best wel heel leuk. Eigenlijk uh, een paar keer per jaar spelen we wel hier en daar op festivalletjes in Alkmaar. Zoals uh, ja, de laatste keer hebben we op uh, hoe heet dat nou, Feel Good hebben we gespeeld. En uh, nou, nog eens iets, -stream. Alkmaar's eigenste. Nee, streaming het ook. Er is heel veel in de buurt, dus uh, <laughs> het is best wel leuk. Alkmaar en natuurlijk. Hoe Kom jij uit, Alkmaar? Um, ik kom zelf uit Schagen, dat ligt nog iets hoger. Maar uh, de, de dames en heren komen wel uit uh, Alkmaar. Want, want je gooit ineens iets in, in hun erdoor. Ja, klopt. Ja. Ik was even in de war. <laughs> uh, drie mensen sterk. Yes. Ja. Ja. Wat, uh, hoe moet ik het even? Want ik heb uh, stiekem al een beetje mee zitten luisteren in uh, de soundcheck. Maar het is wel een heel bijzonder geluid. Nou, dank je. Ja, ja, dat... He, dat één ding. Maar wat, waar, waar kan, kunnen we het mee vergelijken? Nederland wil altijd vergelijken. Oeh, ja, dat is wel lastig. Het is eigenlijk een beetje um, Muse, 21 Pilots, daar houden we heel erg van. Maar we houden ook een beetje van Depeche Mode, Synthesizers, een beetje freaky, spooky. Ja, ja, ja, ja dat, dat, dat haal ik keer wel uit, ja. Oké, okay, ja. He, he, hebben jullie iets met die, uh, met die periode? Niet per se met de periode, maar wel gewoon met het, uh, het geluid. Ja. We houden heel erg van uh, ja, Synthesizers. Vooral ook omdat je dat heel erg kan kneden. Dus we zitten soms thuis echt uren gewoon, ja, Synthesizers samen te stellen, gewoon hoe we hem vet vinden klinken. En toch weer een beetje tweaken. Een beetje later luister je daarna, denk je nou toch weer even iets anders. Het is, het is een beetje pop noir, lijkt het ook wel. Ja, dat, uh, ja, dat klopt, ja. Omarmen ja, ja. uh, uh, jullie het een beetje, het donkere geluid in de in de muziekwereld? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, we houden van uh, dramatische muziek. Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, we willen ook muziek maken wat uh, heel toegankelijk is en goed luisterbaar. Uh, ja, goed luisterbare uh, luisterbare muziek. Uh, hebben jullie daar al uh, zijn? Jullie? Ja, ik, ik wil nu twee vragen tegelijk, dat gaat natuurlijk nooit. <laughs> Laat ik eerst bij het, uh, bij het eerste beginnen. De reacties die. Uh, uh, tot nu toe. Heel positief. Ja, ja, ja uh, tot, uh, ja, tot onze. Uh, uh, genot natuurlijk, ja, ja. Uh, vooral uit de regio. We beginnen nu een, een kleine fanbase te krijgen in de kop van Noord-Holland. Dus dat is fantastisch. Mensen die speciaal naar festivals komen om ons te zien. En die ons ja, om de nek vliegen om ons te knuffelen van oh, we zijn voor jullie gekomen. <laughs> dus dat is wel heel bizar en heel leuk ja. natuurlijk. Uh, ja. uh, dan het materiaal. Het materiaal. Is, is, ja, is er al uh, materiaal al wat, uh, wat uh, de fans eraf kunnen, uh, kunnen plukken? Ja, we hebben op Spotify en YouTube hebben we al twee singeltjes gereleased. Uh, dat zijn Machine en Journey, die gaan we ook spelen straks. Uh, ja, die zijn te luisteren en uh, we zijn nu vooral druk aan het schrijven. Het komende jaar willen we eigenlijk uh, meer nummers uit gaan brengen. Dus er komt EP-materiaal? Er komt EP-materiaal in 2020, ja. Uh, wanneer verwachten jullie dat? Lastig te zeggen. Het is de eerste keer dat we een EP maken. Dus we zijn een beetje bang dat we een te rooskleurige schatting maken, zeg maar. Okay. Want ik wil niet zeggen van, het komt in januari. En dat we dan vervolgens in januari moeten zeggen, ja, daarover. Ja, ja. Dus, maar ik denk, uh, ja, 2020. Ik durf het niet op een andere manier te zeggen. Hang me niet op aan een planning. En dan de afsluitende vraag, waar kunnen de mensen jullie vinden op het wereldwijde web? Uh, nou, uiteraard op Facebook... Uh, Spotify, um, Instagram, Instagram uh, TikTok tegenwoordig. TikTok, wat is dat? TikTok is eigenlijk een soort moderne vine. Uh, ma mensen maken daar grappige filmpjes op. Dus heel komisch en kort, uh, bijna sketches eigenlijk. Uh, en mensen doen er dingen op als de uh, chair challenge of uh, uh, ja, dat soort dingen die altijd in, uh, die helemaal uh, viral gaan, zeg maar, al die challenges. De zaden is het op te vinden. Nou, uh, dank jullie wel. Ja, jij bedankt. Ja, ja bedankt. En we zien jullie zo op de vloer. Dankjewel. Zoals gezegd, groot, expressief, dromerig en apart jongens en meisjes, dames en heren, three Point landing. Onze opener vandaag bij de tweede voorronde, jaargang 2019-2020 van de Rob ACTA Awards. Uh, en tevens ook de laatste voorronde van dit jaar, natuurlijk. Lekker tussen de Sinterklaas en de in, Een leuk feestje, dus hier in het patronaat. Wij gaan snel ombouwen. We zijn over een uh, minuut of tien weer terug met de volgende band. En uh, tot die tijd kunt u genieten van onze DJ's van dienst. Jawel, DJ Low Addict Sound System. Tot zo! Ja uh -huh. Jawel! De tweede band alweer van vanavond. En ik beloof u, zoals ik u elke keer tijdens een voorronde beloof. Het wordt een zeer gevarieerd aanbod weer. U hoeft zich geen moment te vervelen. Hoog uit misschien die tien minuten tussendoor. Maar ja, dan hebben we natuurlijk weer een fantastische DJ. En er is genoeg te doen. We hebben ook een bar bijvoorbeeld. Maar wel nu, de tweede band. Puur en down to earth las ik. De muziek is oprecht met een repertoire van emotionele kleine zongs tot explosieve bandstukken. Van kleins af vaans schreef hij al zijn eigen nummers en ontdekte hij verschillende instrumenten zoals cello, ukulele, gitaar en piano. Doe maar even. Samen met zijn band vertelt hij een fascinerend verhaal waarmee we ons allemaal kunnen identificeren. Hij neemt je mee in zijn muzikale wereld, hoewel. Eerlijk en authentiek voelen de nummers op een of andere manier erg vertrouwd aan. Geef een enorm applaus voor Melle! Again. Just lay me to rest in your arms Melle is ook een van de deelnemers die meedoet. Uh, wij draaien al, hoe heet dat nummer eigenlijk ook weer, Melle? Why, denk ik. Ja, zie je, ja, want die draaien al. En inmiddels heb je, heb ik me laten vertellen, heb je al een volgende single uitgebroken. Klopt inderdaad. Uh, vorige week kwam die uit, uh, On to the Moon heet die. Uh, die gaan we vanavond niet spelen, helaas. Maar uh, die is dus uh, bij jullie op de radio al te horen. <laughs> Tenminste, dan moeten we hem nog wel van je krijgen. <laughs> oh ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, dat gaan we zo snel. Ja, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Uh, maar, uh, ik, uh, ja, uh, Why uh, wordt al gespeeld uh, bij ons? Uh, want uh, ben jij bezig om een EP uh, in de stijgers uh, te zetten? Klopt inderdaad. Uh, in januari, begin januari komt het EP uit. En dat is eigenlijk een uh, akoestische solo-EP. Dus dat zijn dingen die ik zelf heb ingespeeld en opgenomen. Dus dat is zonder de, de band vanavond. Dus wat je vanavond hier te zien krijgt bij de Rob Akta is net iets anders. Ja. Um, en daarvan zijn dus nu de eerste twee singles inderdaad uitgebracht. En er uh, komen nog een paar liedjes bij. Ja, want uh, ik heb al uh, gezien. Je kan met een akoestische gitaar overweg. Maar je kan ook met de piano overweg. Ja, dat klopt. Uh, <laughs> ik speel inderdaad, uh, begeleid mezelf op uh, piano en gitaar. En uh, dan heb ik verder nog een... Uh, een drummer, bassist en een uh, gitarist omheen. Um, is dat dan toch, als je met een band speelt, dat je dan meer uh, dat uh, wat je dan ook uh, melo melodisch in, in je hoofd hebt zitten, dat dat uh, beter tot zijn recht komt met een band? Nou, dat verschilt heel erg per liedje eigenlijk. Want uh, die liedjes van de akoestische EP die heb ik expres gekozen om dat niet met band te doen. Omdat ik vind dat de liedjes dan beter tot hun recht komen. Maar de liedjes die we vanavond gaan spelen, die werken eigenlijk alleen maar echt goed met band. Dus uh, ja, dat hangt echt van het liedje af. Oh, dus dat, dat, dat verschilt gewoon? Ja, verschilt echt per liedje. Um, nou, is, uh, nou ben je bezig met een akoestische EP uh, op te nemen. Wanneer mogen we die uh, gaan verwachten van je? Ja, die komt uh, 10 januari komt die echt uit. En uh, ik heb hem wel ook al fysiek, dus de mensen die komen kijken vanavond en bij andere optredens, die kunnen hem van mij al kopen. Maar voordat die uh, op uh, Spotify en iTunes en zo uitkomt, dat is uh, 10 januari. Juist. Ja, dus mensen kunnen al uh, fysiek al te een en ander afluisteren. Uh, ja. Is dat het uh, voordeel als je gewoon een EP uh, koopt? Dat is zeker het voordeel. <laughs> <laughs> dat je hem Zit, uh, denk je van de, van luisteren? Ja, denk je er uh, ook over na? Want tegenwoordig uh, doet iedereen het maar even gauw op het internet en uh, noem maar op. Uh, ja, nou ik wilde het sowieso ook online uh, releasen, want daar. Dat werkt beter. Ik bedoel, mensen, de helft van de mensen heeft niet eens een cd-speler meer. Mm. Maar uh, ik vind het wel zo leuk om bij mijn optredens nog iets extra's te kunnen bieden, zeg maar. Dus uh, mm. daarom wilde ik hem ook graag op cd hebben. En bovendien vind ik het zelf ook gewoon leuk om hem in de kast te hebben staan. <laughs> gewoon het, iets van jezelf, ja, van hey, ik heb ook iets uh, gemaakt. Ja, het is dan toch iets wat je vast kan houden. Dat vind ik toch wel leuk. Ben jij een romanticus? Nou, ja, Ja, misschien. want als, als, als, als ik je zo hoor, hè, met fysiek, met een, met een exemplaartje, een EP of wat dan ook. Ja, ik vind dat toch wel heel leuk. Uh, ik draai zelf wel heel veel CDs, zeker in de auto. Maar dan nou komt dat ook omdat ik daar geen bluetooth of Spotify of iets aan kan sluiten. Maar ik vind het toch wel leuk dat je dan eigenlijk gedwongen wordt om een echt het een hele album te luisteren in plaats van alleen maar even een paar liedjes en dan skippen en skippen. Ik vind dat toch wel leuk eigenlijk. Ja. Goed, nog even voor de mensen thuis die nog willen weten waar jij te vinden bent op het wereldwijde web. Ja, dat is uh, op Instagram bijvoorbeeld als at Mellesongs. En uh, op Facebook hetzelfde. Op Spotify gewoon als Melle. Website ook Mellesongs.com. En uh, dan moet je het denk ik allemaal wel kunnen vinden. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. I never found a way to tell you what I feel inside so here i go i'll make you see that i could be your fantasy i never found a way Na alle sociale media en ook nog een beetje Spotify is er veel meer te weten te komen. Mellen binnenkort nog optredens in de buurt. Toevallig ook nog. Toevallig weet je niet uh, Toevallig volgende week zondag in Leiden. Uh, bij de Nobel Award finale. Een beetje vergelijkbaar met dit, maar dan uh, de finale. Ja, we gaan er allemaal naartoe. Toe. Volgende week zondag. U bent bij deze van harte uitgenodigd. Uh, natuurlijk ook. Uh, heb ik bij de eerste band niet gezegd. Maar voor 3-points leiding geldt datzelfde. Via alle. Uh, Sociale media via het wereldwijde web kun je meer te weten komen. Geldt voor alle bands, uiteraard vanavond. Wij hebben heel weinig tijd om op te bouwen. We zijn over 10 minuten weer terug met de volgende band. En dat wordt weer instantaal anders. Lekker, he! Tot die tijd. Onze DJ van Dienst. DJ Lo-Aardig system, Tot zo! Vanavond, lieve mensen en uh, dierenliefhebbers, zo te zien. Ze zijn eerder bij de opactagen geworden, geweest en zo leuk om ze weer eens uh, terug te zien. Jazeker.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 The force and nasty word exchange. The boy she wants to take away. This ain't the right way to grab and steal.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 gewoon Catwise, Catwise Band, of ja, op Instagram Catwise Band en op Facebook gewoon Catwise. Dankjewel Tom. Ja, dan, dankjewel. Oh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 Uh, niet dat ik weet. Wat weet je wel? Nee, nee, nee. Geen... Ik... Totaal onwetend, echt. Uh, Rob Hacknaward, dacht ik. Uh... Finale, ja, ja, ja, dat is een uh, mooi antwoord, wat ik al vaak ik, hoor. Ik, hoor, ik, hoor. Uh, alles over deze band natuurlijk ook je te weten komen via het wereldwijde web, sociale media, et cetera. Spotify ook? Of, uh...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 the boys and glass but you keep making me relax is this re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 Dat was uh, Wendy Moore die het uh, eerste gedeelte van uh, deze tweede voorronde afsloot... ...van uh, de Rob Backdown. Tenminste, de compilatie dan wel te verstaan. Want over twee weken is er alweer de derde voorronde. Die gaan we live uitzenden. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. We zitten toch een beetje in die uh, rock roll modus Dus, uh, dus dat uh, gaat uh, wel goed komen. Want Ethereal deed ooit mee in het uh, jaartal 2009-2010... Maar er was er nog één band, dat was eigenlijk een min of meer een studieopdracht. Uh, en dat was uh, van... Daan. En dan ben ik in de tafel de putten. Ja, ja, ja, ja, ja. En die had Gangster uh, als eindexamenproject. Nou hoor zelf maar, tot aan het duur nieuws van 9 uur.